uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plag. In het vervolg van lunch straks een gesprek met een Nederlandse landschapsarchitect... die de Strip in Las Vegas is flink onder handen gaat nemen. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Goedemiddag. Burgers opnieuw op zoek naar vermiste jongens. In Wetteren beginnen ze met het leegpompen van de ontplofte chemicalietrein. en toch nog een overlevende gered uit de puinhopen in Bangladesh... Er zijn wolkenvelden, ook af en toe zon. Vooral in het binnenland is er kans op een bui... en het wordt 14 tot 17 graden vanmiddag bij een zuidwestenwind. In het weekend is het wisselvallig met aan zee de meeste zon... en in het binnenland buien. Burgers op de Utrechtse Heuvelrug gaan over een uur... opnieuw op zoek naar de vermiste jongens uit Zeist. Via Facebook willen de initiatiefnemers... zoveel mogelijk mensen vragen mee te helpen. Een van die initiatiefnemers, Mark Satijn, vertelt over de zoekactie. Gisteren uh, zijn wij op een, uh, met een Kleinburg-initiatief van 55 tot 60 personen zijn wij gaan zoeken in de, uh, aan de overkant van het Doornse gat. Dat is dus de plaats uh, waar de vader gevonden is. Uh, uiteindelijk werd er door de politie verzocht om niet verder te gaan uh, omdat het donker begon te worden. En vandaag willen wij weer op dat punt waar wij gisteren verstopt zijn weer verder zoeken vanuit Doorn. Uh, plus het feit dat daarna nog, of daarnaast wordt er in verschillende Doornskernen ook nog gezocht uh, op bepaalde gebieden. En daar wordt nu momenteel afgekaakt waar we gaan zoeken... Maar toch om bepaalde regionen in deze omgeving uit te kunnen sluiten van een eventuele filmplaats. Maar betekent dat niet dat u zegt. ja, de politie doet zijn werk eigenlijk niet goed. Wij kunnen het beter? Nee, dat zeggen wij zeker niet. Alleen de politie heeft ook niet zodanig veel mankracht. om elk bosperceel af te gaan zoeken. En met een burgerinitiatief kom je toch op een aantal meer uh, mensen uit. om uh, bepaalde gebieden af te zoeken. Ja, en dat is voor de politie niet haalbaar. Dat heb je ook gemerkt bij de, bij de eerste zoektocht in het Waar een uh, 130-tal vrijwillige mariniers. uiteindelijk ook nog werden opgeroepen je bent uiteindelijk toch afhankelijk van vrijwilligers. En zeker op het moment dat het gewoon goed georganiseerd gebeurt... kan je de politie daar goed in ondersteunen. Met zijn hoeveel gaat u straks op zoek? Nou, dat is nu nog even de vraag. We hebben via Facebook hebben we een uitnodiging geplaatst naar veel mensen. Uh, daar wordt uh, heftig op gereageerd momenteel. We ontvangen heel veel telefoontjes. Er wordt momenteel uh, nu uh, door uh, een coördinatiepunt uh, ingericht... om toch te kijken van waar gaan we zoeken... hoeveel mensen verwachten we... en uh, wie worden de coördinatoren per regio. Uh, vanuit daar zullen we gaan kijken wie en hoeveel personen op welk gebied worden ingedeeld. Maar We verwachten er meer dan gisteren, gisteren waren de zestig. Hoeveel het exact worden, dat moet, nog, uh, dat moet ik helaas nog zeggen. En die zoektocht tot begint op verschillende plaatsen en tijden. De eerste is om twee uur in Leersum. In Vlaanderen, in Wetteren, wordt vandaag begonnen met het leegpompen van de verongelukte treinwagons. Er zit 50 ton aan chemische vloeistoffen in die trein, eh, die afgelopen weekend ontspoorde. Sindsdien zijn 2000 inwoners van Wetteren geëvacueerd en een deel is nog steeds niet terug eh, in huis. Correspondent Joris van Poppel in Brussel, wat gaan ze nou eigenlijk precies vandaag doen, Joris? Ja. Ja, ze zijn nu nog bezig met het aanleggen van een weg, een speciale extra stevige weg, door het weiland naar die wagons toe. Dat, dat zal tegen zes uur vanavond klaar zijn. Twee wagons, daar zit nog... Uh, gevaarlijke spullen. Die worden dan vandaag nog uh, leeggepompt. Dat uh, willen ze vandaag allemaal afronden. Vervolgens zondag wordt de laatste wagon, die wordt er in de brand gestoken eigenlijk, afgefakkeld, zoals dat uh, heet. Daar zit, uh, daar zit uh, brandbaar spul in. Dat zal een enorme steekvlam geven, zal er spectaculair uitzien, maar is niet gevaarlijk. en omwonenden worden natuurlijk allemaal van tevoren daarvan op de hoogte nee. gesteld. En dan zal zondag uh, zal alle uh, chemische troep daar weg zijn, hopen ze. Ja, en dat, dat leegpompen, uh, is dat nog gevaarlijk, denk je? Ja, uiteraard dat is gevaarlijk. Mannen met luchtdichte pakken zullen daar vanavond mee bezig zijn. Dat is uiterst gevaarlijk. Er is ook nog een veiligheidsperimeter die daar geldt van 250 meter, maar liefst rond de trein waar niemand mag komen. Tenzij je echt de beschermende kleding aan hebt. Die bewoners die mogen nog, nog niet naar huis. En er wordt daar ook nog steeds in de grond gemeten om te kijken hoe verontreinigd het daar is. Want dat is ook nog steeds niet, niet helemaal duidelijk. Als die twee wagons vanavond weg zijn, dan wordt het wel iets veiliger daar als die verontreiniging in de grond een klein beetje meevalt. Maar het blijft natuurlijk afgesloten besmetgebied. Ja, en, en wanneer die mensen dan weer terug mogen, dat is nog niet duidelijk. Ja, precies. Gisteren bleek opeens dat er 2000 mensen alles bij elkaar zijn geëvacueerd. Uh, afgelopen nacht hebben 170 mensen hebben nog uh, elders geslapen. Die mochten hun huis nog niet in. Vandaag wordt er weer straat voor straat wordt gemeten en wordt vrijgegeven. Uh, 50 mensen ongeveer die in die zone van 250 meter rond het wrak wonen. Die zullen nou, zeker nog een, nog een week thuis moeten blijven. Omdat zij het, hun huizen het zwaarst getroffen zijn natuurlijk. Daar moet alles gemeten worden voordat die mensen weer terug kunnen. Onze correspondent in België, Joris van Poppel. Hulpverleners in Bangladesh hebben na 2,5 week na die instorting van die kledingfabriek. toch nog een overlevende onder het puin vandaan gehaald. Correspondent Casper Thomas in New Delhi. Dat is een vrij ongelooflijk verhaal. Wat weet jij daarvan, van die, van die overlevende? Ja, dat is inderdaad vrij ongelooflijk. Um, de hoop op overlevende was eigenlijk al opgegeven. En het, uh, het ruimwerk gebeurde voornamelijk nog met machines. Um, vanochtend hoorden de reddingswerkers toch geluid ergens uit, uh, uit het puin uh, komen. Toen zijn ze wat voorzichtiger gaan zoeken. En uh, daar bleek inderdaad 17 dagen na het instorten van het gebouw uh, nog een overlevende te zitten. Hoe was ze eraan toe? Uh, niet best is direct naar het ziekenhuis afgevoerd uh, voor uh, bloedtransfusies, voor uh, bijvoeding, voor het geven van water. Um, de precieze toestand is nu niet bekend. Ze zit, zitten zit nu deze dus paar uur in het ziekenhuis. En ondertussen, uh, ja, het is toch 2,5 weken geleden nadat die kledingfabriek uh, instortte. De teller staat op uh, meer dan 1000, het aantal doden. Hoeveel mensen kunnen daar nog in dat puin liggen? Ja, dat zijn er nou, waarschijnlijk niet heel veel meer. Er zijn uh, vandaag nog, uh, nog 28 doden uit het puin gehaald. Um, zitten, dus mensen weten niet precies hoeveel, hoeveel werknemers er uiteindelijk in dat gebouw waren bij het instorten. Maar de schattingen lopen uit een van 3.000 tot, uh, tot 3.500. En ze zijn nu eigenlijk bijna bij de onderste verdieping aangekomen, om het zomaar te zeggen, van dat gebouw. Dus um, na verwachting zal het dan nog een klein beetje oplopen, maar niet heel veel meer. Het zoeken gaat nog wel even door. Dat was Casper Thomas in New Delhi. Dank je. De pleziervaart in de Amsterdamse grachten, een heel ander onderwerp. Het gaat er allemaal de komende jaren heel anders uitzien. Het is nu te druk op het water en het is soms ook onveilig op de grachten. En daarom grijpt de gemeente in. Grote rondvaartboten in het centrum mogen in de toekomst niet langer zijn dan 20 meter. Veel boten zijn op dit moment langer dan 20 meter en dat kan de boel behoorlijk ophouden. En de gemeente gaat ook de monopoliepositie van de grote rederijen in Amsterdam aanpakken. Kleine ondernemers krijgen nu ook een kans, zegt de wethouder. De ondernemers met de wat kleinere boten, dus de salonboten, de soepen, de fluisterboten, vinden dit een hele goede ontwikkeling. En met de rondvaartbranche gaan we in gesprek. Ze begrijpen dat er iets moet veranderen. We uh, willen bijvoorbeeld dat de vloot ook duurzamer wordt. Dus uh, weg met de dieselmotoren op naar het elektrisch vaar. En dat zullen wel uh, indringende gesprekken worden, maar ze weten dat het eraan komt. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het tijdelijke lagere BTW-tarief van 6% op renovatiewerk in woningen... leidt allemaal niet tot extra werk in de bouw. Dat blijkt uit een inventarisatie van het vakblad Cobouw. In het woonakkoord werd afgesproken dat de BTW op verbouwingen... op 1 maart omlaag ging, van 21 naar 6%. Allemaal bedoeld om de bouwsector te stimuleren. Het Economisch Instituut voor de Bouw rekende op een extra impuls van 600 miljoen. Maar wat blijkt, de maatregel levert nauwelijks extra werk op. Brancheorganisatie het Nederland erkent dat die btw-verlaging niet werkt. Veel huizenbezitters zijn namelijk onzeker over de ontwikkeling van de huizenprijzen. En ze stellen daarom investeringen uit. Honderden ultra-orthodoxe joden hebben geprobeerd een groep vrouwen tegen te houden... die bij de klaagmuur in Jeruzalem wilden gaan bidden. De vrouwen droegen gebedsjaals die normaal alleen door mannen worden gedragen. Een Israëlische rechter gaf vrouwen onlangs toestemming... om op die manier bij de klaagmuur te bidden. Maar de orthodoxe joden zijn daar fel op tegen. Correspondent Monique van Hoogstraat. Een aantal ultra-orthodoxe rabbijnen hadden gisteravond laat... Uh, nog hun achterban opgetrommeld hadden uh, jonge meisjes van de, van de religieuze scholen hier in Jeruzalem gevraagd... om met z'n allen naar de klaagmuur te komen. Uh, om zoveel mogelijk ruimte in te nemen bij de klaagmuur... zodat er geen plek zou zijn voor die feministische gelovigen. De women of the wall, uh, noemen ze zichzelf. Die komen daar elke eerste van de maand uh, bidden. Tot nu toe deden ze dat, uh, werden ze dan met de, uh, door de politie uh, opgepakt. Maar nu, na de uitspraak van de rechter... kunnen ze daar dus bidden met een gebedsjaal om, et cetera... Zonder dat ze worden opgepakt. Er was evengoed heel veel politie op de been. Juist omdat uh, veel ultra-orthodoxe jongeren die kant uh, opkwamen. Veel uh, jonge mannen ook uh, die die vrouwen niet accepteren. Die gooiden met water, met stoelen, uh, spugen uh, naar, naar die vrouwen. En een aantal van hen uh, zijn gearresteerd. Maar de women of the wall laten zich niet afschrikken. Ze gaan door, denk je? Ja, ze voelden dit juist als een, als een overwinning, denk ik, vandaag. Dat ze zoveel mensen uh, op de been kregen, ook al zijn dat tegenstanders uh, van hen. Maar dat geeft natuurlijk, brengt enorm veel aandacht voor, voor hun zaak. Dus ja. Uh, ja, ze gingen daar glorieus uh, weg uh, naar het gebed. Correspondent Monique van Hoogstraat over de vrouwen bij de Klaagmuur en de rel die daarop volgden. Een man uit Den Haag is gisteravond aangehouden... omdat hij heeft geprobeerd een parkeercontroleur te wurgen. Twee parkeercontroleurs wilden een boete uitdelen aan een taxichauffeur. Toen die man en iemand anders zich daarmee gingen bemoeien... en het kwam tot een vechtpartij en de politie heeft beide mannen toen maar opgepakt. Ze zitten vast voor zware mishandeling. Die parkeercontroleurs zijn geschrokken, zegt de politie. Ja, die zijn bezig met een taxichauffeur met een bekeuringssituatie... en dan komen we er eigenlijk uit het niets... Twee mannen die zich heel vervelend gaan gedragen, ze ook beledigen en uiteindelijk ook nog fysiek geweld gaan gebruiken. Ja, dan begrijp je dat als je met je werk bezig bent en dit overkomt je, dat je daar nou, op zijn zacht zegt niet vrolijk van wordt. Het Getty Museum in Los Angeles heeft het schilderij De Lachende Rembrandt gekocht. Voor hoeveel, dat is niet duidelijk, maar volgens kenners hebben Amerikanen er tientallen miljoenen euro's voor betaald. Dat schilderij hangt nu nog in Groot-Brittannië. Het werd daar ontdekt in 2007 tijdens een veiling als een werk van Rembrandt. Het werd herkend, zeg maar. Daarvoor werd gedacht dat het een werk van een van zijn leerlingen was, maar kenners stelden vast dat het zo verfijnd was. Dat moest wel van Rembrandt zijn. Dat schilderij, de lachende Rembrandt, is 22 bij 17 centimeter... en uh, is rond 1628 geschilderd. Sport. Nederland is als vierde geëindigd in het fairplay-klassement... van de Europese voetbalbond UEFA. De eerste drie landen in dat klassement... krijgen een extra ticket voor de Europa League... en Nederland ja, grijpt er dus net naast. Vorig jaar plaatste FC Twente zich via dat fairplay-klassement... voor de Europa League. Scheidsrechter Björn Kuipers kan zich gaan verheugen op de Confederations Cup. De Wereldvoetbalbond, de FIFA, heeft hem aangesteld voor het toernooi dat volgende maand wordt gehouden in Brazilië. Björn Kuipers wordt de eerste Nederlandse scheidsrechter die in die Confederations Cup actief is. Hij floot dit seizoen al een groot aantal Europese wedstrijden, waaronder het duel in de halve finales van de Champions League tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. De sportwereld heeft geschokt, gereageerd op de dood van de Britse zeiler Andrew Simpson. Die kwam om het leven bij een trainingsongeluk in de buurt van de kust van Californië. Simpson veroverde Olympisch goud bij de Spelen van Peking en Olympisch Zilver in Londen. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen ging bij die laatste Spelen veel met Simpson om. Hey, ik heb hem vooral leren kennen voor de Spelen. Zaten we natuurlijk heel erg veel in en uh, Hij was een van de, ja, van de lokale jongens daar. En eigenlijk bijna een oude rot in het vak. Uh, ja, kwamen we heel vaak tegen op en ook van het water af. En uh, ja, een geweldige man. En, ja, een, een hele goede Jordi, zoals, zoals we dat noemen. Uh, ja, maakte niet uit op wat voor boot uh, hij stapte. Hij stemde hem de goede kant op. Dat was Dorian van Rijsselbergen over de verongelukte Andrew Simpson. Die werd trouwens 36. Het is 13 over 1, op naar John Bakker bij de ANBW. Met uh, verkeersinformatie op de A2 van Eindhoven naar België... bij knooppunt de file van 2 kilometer. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Moordijk 4 kilometer. En daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Verkeer richting Rotterdam kan vanaf knooppunt Noordhoek... beter omrijden over de Haringvlietbrug over de A59 en de A29... Dan nog te file bij de werkzaamheden op de A27... vanuit Breda naar Gorkum, bij Knoop Hooipolder, 2 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Burgers op de Utrechtse Heuvelrug gaan opnieuw op zoek... naar de vermiste jongens uit Zeist. In het Belgische Wetteren wordt vandaag begonnen... met het wegpompen van chemicaliën uit de verongelukte trein. En dat lagere BTW-tarief op renovatiewerk in woningen... dat leidt niet tot extra werk in de bouw. Dat was wel de bedoeling. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Guylaine Plag met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Guilaine Plag. Goedemiddag, Zometeen heb ik een werklunch met de Nederlander Jerry van Eijk. Hij gaat de beroemde Strip in Las Vegas zelf onder handen nemen. Verder natuurlijk de afsluiting van een week in de praktijk. Deze week in de Vluchtkerk in Amsterdam. En na half twee is er stand.nl en dat gaat vandaag over enkelbanden. Een van de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Steven... is het vaker opleggen van enkelbanden in plaats van celstraffen. En dat vinden de rechters geen goed idee. We zijn benieuwd naar uw mening straks...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 Iedereen die wel eens in Las Vegas is geweest, die heeft daar natuurlijk gelopen. The Strip, kilometers lange straat met de grote casino-hotels... en natuurlijk duizenden neonreclames. Amerikaanser kan het bijna niet. Maar ook werelds grootste gokstad moet met zijn tijd mee. En dus gaat The Strip op de schop. De boulevard wordt voor 400 miljoen dollar opnieuw ingericht. En een Nederlander gaat dat doen. Dat is Jerry van Eyck, directeur van ontwerpbureau Melk... met een uitroepteken voor de M. Hij zit in New York. Jerry van Eyck, goedemiddag... Goedendag. Ik neem aan dat uh, u nu regelmatig beroepsmatig op de strip bent. Maar was u daarvoor ook al eens wezen kijken daar in Las Vegas? Ja, ja dat klopt. Ja, dat is uh, redelijk toevallig. Maar ik uh, ben al jarenlang uh, voor uh, vakanties en uh, familiebezoekjes uh, daar in die buurt. En dacht uh, dus u dan uh, ook van wat een rommeltje, daar moet hoog nodig is wat aan gebeuren? Ja, dat dacht ik wel. Natuurlijk ook een beetje, klein beetje vertekend door alle de symboliek die je kent uit de film en die je nog steeds aan het zoeken bent. Maar daardoorheen uh, komt de realiteit van, uh, van vandaag de dag... dat er wel wat veranderd mag worden, ja. ja wat, wat is het waardoor de Strip wel een opknapbuurt nodig heeft? Nou, het is ooit uh, in de jaren 50, 60 uh, bedacht... als een uh, stad die alleen maar met de auto uh, te bereiden was, zeg maar. Je ging van hotel naar hotel... en daar zaten hele grote stukken woestijn tussen. Nou, zoals je weet is dat helemaal volgebouwd inmiddels... En dat niet alleen, er lopen 45 miljoen voetgangers over de Strip ieder jaar. Dus het is tijd om uh, dat buitengebied uh, tot een daadwerkelijk buitengebied... Uh, gericht op voetgangers in te richten. En dat is dan het, het meer het praktische gedeelte. Nou is MGM eigenaar van een groot deel van de Strip. Wat is de uitstraling die zij willen gaan creëren? Ja, dat van echt een boulevard, een promenade... Met dingen die te doen zijn ook voor de voetgangers. Dus dat wil zeggen dat, dat de architectuur gaat veranderen van de hotels. We zijn nu in ons uh, pilotproject, in onze eerste fase bezig. Uh, Hotel New York, New York en Monte Carlo, die gaan echt behoorlijk veranderen. Uh, de architectuur ervan. De plinten gaan naar buiten gekeerd worden. Hoe bedoel je dat? De plinten gaan naar buiten gekeerd worden? De, ja, de plinten zijn de onderkant, uh, de eerste verdieping zeg maar, de begane grond van het uh, van gebouw. En uh, dat zit nu helemaal naar binnen gekeerd. Binnenin zijn de restaurants en de cafés en dergelijke. En dat gaan ze nu uh, omdraaien. Zodat uh, de deuren en de openingen aan de buitenkant komen. En, en natuurlijk ook met terrasjes en dat soort dingen. En betekent dat dan ook dat er nieuwe gebouwen neergezet gaan, gaan worden? Of is het puur verbouwen? Verbouw, verbouw. Ja. Wat, wat er nu staat is een hoop, ja, hoop gimmicks. Een Disneyland-achtige tafereelen En dat gaat er helemaal weg. En dat uh, wordt uh, vervangen door echte winkels en uh, bars en restaurants. Want wat is, u schetst nu al een beeld, wat is uw precieze taak dan om te gaan doen? Wat, wat, hoe ga je te werk? Nou, wij zijn uh, erbij gehaald om de buitenruimte in te richten. We zijn vorig jaar, uh, ongeveer een jaar geleden, begonnen met een masterplan voor de openbare ruimtes. Voor een eerste fase. Nou, dat is al een behoorlijk uh, stuk, hoor. En... Dat, dat uh, houdt in dat er pleinen komen, looppaden. Um, en niet te vergeten, het eerste park ooit in de geschiedenis... wat aan de strip ligt. Dat gaat er ook komen? Ja, dat en, ontwerpen wij. En dan, dan gaat u het niet zelf uitvoeren, neem ik aan? Hoe bedoel je? Nou, dat zijn, uh, dat zijn de aannemers voor, hè? Ja, precies. <laughs> u, u maakt de tekeningen als landschapsarchitect... en vervolgens gaan alle partijen daarmee in de weer. Maar ja. ik neem aan dat u wel continu... Uh, een oogje in het vuil blijft houden. We staan erbij met de zweep. <laughs> Kijk, zo hoort dat. Hè? Als een goede, hardwerkende Nederlander... die ziet toe dat het goed gebeurt. <laughs> het is wel wat, toch? Dat je als Nederlander dit, deze enorme klus in Amerika gaat doen. Ja, ja, ja dus we hebben wel geluk gehad. En, en het, is, uh, het is hartstikke leuk om te doen. Ze weten ook dat we het goed kunnen, hoor. Dus, uh... Want hoe, hoe bent u daarvoor in aanmerking gekomen? Uh, nou, we zijn al een tijdje bezig met uh, andere projecten, ook hier in Amerika. U zit er al vijf jaar, hè, geloof ik. Ik zit er vijf jaar. Ja, drie jaar geleden ben ik melk begonnen. Ja, een, een bevriend bureau van ons eigenlijk, die uh, heeft de klus gekregen voor het stedenbouwkundige gedeelte ervan. Daar begon het eigenlijk mee. En al snel kwamen ze achter dat, uh, dat ze een landschapsarchitect nodig hadden. Die goed was met uh, bestrating en pleinen en dat soort dingen. En toen hebben ze ons gevraagd. En toen dachten ze, oh ja, want in Nederland hebben ze de Amsterdamse wijk Borneo Sporenburg vormgegeven. Dus dan zullen ze ook wel de strip in Las Vegas kunnen gaan herinrichten. Ja, wellicht, wellicht. Daar kan ik niet de credits voor nemen. Dit ligt bij mijn vorige bedrijf. Maar ze weten wel dat ik uh, het een en ander aan ervaring heb, ja. ja dat, u zei al van het bedrijfsnaam nou, Melk, opgericht, met een uitroepteken voor de M. Waar slaat ja. vooral die uitroepteken op? Ben ik wel even benieuwd naar. Ja, dat moet je aan Rick Vermeulen vragen. Dat is onze grafische vormgever. De beste grafische vormgever van Nederland. En die kwam, de, die kwam op het idee om, om er een uitroepteken voor te zetten. Maar goed, hij heeft ongetwijfeld wel gezegd aan jullie wat de bedoeling ervan is. Ja, het werkt, het werkt, want we krijgen er heel veel vragen over. En dat valt op ook nog. Maar en dat melk is gewoon dat, dat je wel dat Hollandse karakter nog uh, aan wil geven. Ja, melk is het uh, belangrijkste product van het Nederlandse landschap. Sterker nog, daarvoor is Nederland ooit gebouwd, uh, zo'n beetje. En dat doet het goed in Amerika, begrijp ik dan. Dan zou je niet zo'n klus binnen. Is, is Amerika ook het, het gebied waar de leukste opdrachten te verkrijgen zijn? Of zou u ook nog wel eens in Nederland wat willen doen? Ja, het is. Uh, Amerika is interessant, uh, want ze zijn in één keer wakker geworden. En er wordt heel veel geïnvesteerd in de openbare ruimte. En dat is een enorme boost voor de economie. En misschien iets om een voorbeeld aan te nemen. Uh, als er geïnvesteerd wordt in, uh, in openbare werken, dan creëer je werk. Dan creëer je een ongelofelijke sneeuwbaleffect van ontwikkeling die daar direct omheen wordt, daardoor wordt aangezwengeld. En, en dat mechanisme werkt. Dat hebben ze hier goed door. Zeker in Las Vegas. Kan er ook meer in Amerika? Want in Nederland hebben we natuurlijk hele strikte regelgeving rondom bouwprojecten en bouwen. Nou, dat is hier nog wel eventjes uh, een stukje strenger. Echt waar, ja? <laughs> ja, ja, het is altijd een, een, een, een veelhoofdige, meerkoppige opdrachtgever waar je mee te, mee te doen hebt. Ja. Zeg, betekent het nou ook als je dit hebt binnengehaald... dat de uh, sky is the limit, dat er nog veel grotere opdrachten... voor zover die er al zijn in het verschiet liggen? Ik weet het niet. Ik weet niet waar, uh, waar de toekomst ons heen zal brengen. Ik uh, ben uh, een paar jaar geleden echt toevallig in Amerika beland... En ik zou heel graag wel wat in Nederland willen doen. Of in Europa. Er zijn volgens mij heel veel mensen... die precies het andersom de wens zouden hebben in die ambitie. Maar uh, fijn ja. om te horen, denk ik. Nog even de strip. Daar, daar, hè, dat is de grote klus van nu. Wanneer moet die af zijn? Nou, het, het, wij werken niet aan de hele strip. We werken aan de halve strip. Dat is ook al drie kilometer lang. Dat is ook een behoorlijk, natuurlijk. De eerste fase daarvan... die uh, wordt uh, ingeschat op 2016. Hoewel, eind van dit jaar in het voorjaar wellicht, al de eerste stukken te zien zullen zijn. Okay. De kleine voor New York, New York en Monte Carlo. Dus dan wordt het met park, met terrasjes, met voetpaden. Het klinkt een beetje Europees bijna. Ja. Is ja. dat ook het doel? Nou ja, de functie ervan wel ja. Uh, het zal er wel heel anders uit gaan zien. Maar qua functie zeker wel. Ja, en natuurlijk uh, zo groot als we dat gewend zijn van uh, Amerika. Heel veel succes. Jerry van Eyck. En uh, we gaan binnenkort natuurlijk allemaal als het klaar is... een ticket boeken naar Las Vegas. Dan gaan we het werk van die Nederlander daar bewonderen. Dankjewel, je Succes. Goed zo. Dan zoeken we natuurlijk nog even toepasselijke muziek daarbij. Wat dacht u, van Wouter Hamel met Girls in the City. When you were alone in the city... Something was bringing you down. Lucky Fonds drie Wouter Hamendels met Girls in the City. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De hele week is Anne van der Veen in de Vluchtkerk in Amsterdam. Er zitten meer dan 100 uitgeprocedeerde asielzoekers die aandacht willen voor hun zaak. Ze kunnen of willen niet terug naar hun land van herkomst. En officieel moet de kerk 1 juni dicht. Wat er dan gaat gebeuren is voor veel mensen nog onzeker. Anne, voor jou is dit de laatste keer in de Vluchtkerk. Ja, Guylaine, ik ben inderdaad voor de laatste keer deze week in de Vluchtkerk. En vrijdag is natuurlijk normaal gesproken de dag waarop we een conclusie trekken. Maar ik vind het hier bij de Vluchtkerk best wel lastig. Toen ik hier voor de eerste keer binnenkwam, toen dacht ik... ja, het is net een hostel, het is net alsof je op vakantie bent. Maar ja... Ja, een echt hostel is het natuurlijk niet. Uh, als ik om me heen kijk, dan uh, zie ik toch uh, een paar dingen van. ik zeg... als dat bij een hostel zo zou zijn, dan uh, zou ik mijn geld terugvragen. Het is geen situatie waarin je mensen langdurig moet uh, laten verkeren, denk ik. Dit is Jasper Kuipers. Hij is adjunct directeur van uh, Vluchtelingenwerk Nederland. Ja, en ik ben hier dus een paar dagen geweest en ik zag ook best wel veel ruzietjes en zo. Ja, veel spanning in de groep. Uh, je merkt toch dat hè, de keuze om als groep op te treden... Uh, is echt een bewuste keuze. Maar je merkt ook dat ja, iedereen heeft zijn eigen individuele verhaal. Heeft misschien ook meer of minder kans om uiteindelijk een op tot een oplossing te komen. En dat levert spanning op. Laten we heel even naar buiten lopen. Want dat is ook iets wat mij heel erg opviel in deze kerk. Het is er nooit echt stil. Er is nooit rust. Er is altijd muziek, altijd gepraat tot uh, diep in de nacht. En uh, dat doet ook wat met mensen. En als je dan naar buiten gaat, ja dat is voor ons uh, redelijk makkelijk. Dan is het al wat rustiger. Ja, en voor deze mensen is dat niet zo makkelijk, want ze zijn illegaal in Nederland. Dat betekent eigenlijk dat ze op ieder moment opgepakt zouden kunnen worden. Dus uh, nou, ook die spanning dragen ze met zich mee. De gemeente Amsterdam heeft Vluchtelingenwerk uh, gevraagd uh, om eens naar die dossiers te kijken. En juni moet het hier dicht. Zijn dan alle dossiers al uh, helemaal doorgebladerd? Ja, eigenlijk bijna een onmogelijke opgave. We beginnen aankomende maandag. Uh, er hebben zich 109 mensen bij ons aangemeld, dus uh, vrijwel de hele groep. Uh, ja, wij gaan ons best doen. Maar wij zeggen ook uh, de snelheid moet niet uh, ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Zegt u eigenlijk het moet hier langer open blijven? Nou, wat ik zeg is dat uh, zelfs werken aan terugkeer doe je niet vanaf de straat. Ik denk dat uh, de gemeente daar een belangrijke keuze heeft. Maar ook wel de Rijksoverheid. Want we zien in Nederland dat er zo'n 100.000 mensen in illegaliteit leven. Uh, een deel daarvan heeft een asielachtergrond. En we zien dat die, die mensen worden eigenlijk in de steek gelaten en op straat gezet. En dat is geen goede zaak. Maar toch wel lastig, hè? want ze hebben gekomen om als groep op te treden en u houdt ze weer uit elkaar? Ja, dat klopt. Nou, het is in, een, in Nederland nu eenmaal zo geregeld... dat je alleen op basis van je individuele verhaal... Uh, bijvoorbeeld een asielvergunning zou kunnen krijgen. Dus dat is iets wat is niet de keuze van ons als organisatie... maar uh, dat is iets wat, uh, wat, wat hier in Nederland zo werkt. Dus uh, ja, dat, uh, dat bieden wij. Maar hoeveel mogen nou blijven, denkt u? <laughs> ja, ik durf daar echt geen uitspraken over te doen... Uh, ik denk, dat, uh, uh, ik denk dat we hier te maken hebben met echt een hele diverse groep. Wel, uh, vrijwel iedereen komt uit Afrika, maar echt mensen uit veilige gebieden, uh, mensen uit onveilige landen. Mensen die uh, allerlei medische problematiek hebben, mensen die psychische problematiek hebben. Ik vrees dat we 1 juni nog de oplossing niet zullen hebben. Succes ermee. Dank u wel. Anne van der Veen was dat vanuit de Vluchtkerk in Amsterdam. Volgende week dan zijn we de hele week in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Want woensdag praat de Tweede Kamer over proefdieren. En in het Erasmus MC zijn veel mensen die met dat soort dieren werken. Dit is Radio 1. Half twee uur tijd voor het Belangrijkste nieuws En dan was je nou met Ewout de Jong. Op de Utrechtse Heuvelrug gaan straks opnieuw mensen zoeken naar de vermiste jongens uit Zeist... De politie is niet blij met het initiatief... maar kan of wil de zoekactie niet tegenhouden. De initiatiefnemers werken zoveel mogelijk samen met de politie. De moeder van de jongens werkt bij de brandweer... en onder de vrijwilligers zijn veel collega's van haar. In de puinhopen van de ingestorte kledingfabriek in de Bengaalse hoofdstad Dhaka is na 17 dagen nog een overlevende bevrijd. De vrouw lag in de kelder van het gebouw... en zwaaide met haar hand toen reddingswerkers puin bij haar weghaalden. Hoe de vrouw het al die tijd heeft overleefd is niet duidelijk.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 En dat is het belangrijkste nieuws. De nou, AMB Verkeersinformatie, John Bakker. Met files op de A2 van Eindhoven naar België... bij knooppunt Europaplein, 2 kilometer. A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk, 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. richting Rotterdam kan vanaf knooppunt Noordhoek beter omrijden... via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29... Dan nog te vielen bij de werkzaamheden op de A 27 vanuit Breda naar Gorkum bij knoop het Hoipolder 2 kilometer. Dit is Radio 1 en CRV Standpunt NL. Plag. Goedemiddag, staatssecretaris Steven wil dat mensen met een lichte gevangenisstraf vaker een enkelband krijgen. Het is volgens Steven een goede manier om te bezuinigen. Maar rechters zien weinig in het plan. Een thuisstraf is iets anders dan een gevangenisstraf, vinden zij. En de rechter gaat over de strafmaat, niet de staatssecretaris. Hebben de rechters gelijk dat Steven zich niet met de inhoud van de straffen moet bemoeien... of moet Steven de ruimte krijgen om te bezuinigen op straffen? Bijvoorbeeld mensen zitten vier weken een voorarrest voor een autokraak, komen bij de politierechter... Nou, die legt nu soms dan nog een aanvullende gevangenisstraf van twee weken op. Dan gaat er iemand nog twee weken naar de cel. En straks ga je niet meer terug naar de cel, maar krijg je twee weken elektronische detentie. Ik ga daarover praten met strafrechtadvocaat Peter Plasman. Welkom. Dank u wel. Om te beginnen, meneer Plasman, drie keuzes voor u te beantwoorden met ja of nee. Teven zit op de stoel van de rechter. Ja of nee? Ja. De afschrikfunctie van straf is belangrijk. Ja of nee? Nee. Een enkelbandje is de ideale methode om te bezuinigen. Ja of nee? Mm. yeah. Thuis kunt u meepraten over de stelling in Stand.nl. En die stelling luidt dus... het is goed dat rechters bezwaar maken tegen extra enkelbanden. Bent u daarmee eens of oneens, sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. En u kunt stemmen via de website www.stand.nl... en twitteren met hashtag standpunt. Peter Plasman, het is goed dat rechters bezwaar maken... tegen extra enkelbanden, eens of oneens. Um... Eens en oneens. Ik ben het eens met het feit dat rechters bezwaar maken... tegen het optreden van Teven, die zich niet moet bemoeien... met het werk van rechters, wat hij nou voor de zoveelste keer doet. Maar ik ben het oneens daar waar rechters uh, niet aan een enkel bandje willen... in plaats van een korte gevangenisstraf. Waarbij ik me overigens ook afvraag of dit uh, uh, representatief is... voor wat alle strafrechters in Nederland denken. Oké, okay, het is dus niet door de Raad voor de Rechtspraak uitgesproken. Is die angst überhaupt gegrond dat rechters vrezen dat de politiek te veel gaat bepalen over de duur van de straf? Ja, die angst is gegrond. Maar de rechter zit er gewoon op die stoel en bepaalt toch gewoon wat er gebeurt? Ja, maar als de politiek zich daarmee gaat bemoeien in voor rechters dwingende zin... Eh, bijvoorbeeld wat we hebben gezien bij de minimumstraffen die de politiek wilde invoeren... waarbij de rechter dus ernstig wordt beknot in zijn mogelijkheden om een juiste straf op te leggen... Eh, dan komen rechters daar terecht tegen in opstand. Ja, dus het kan gebeuren op het moment dat Teven zegt... voor alles wat uh, zes maanden cel zou moeten krijgen maximaal... dat alles wordt een bal. Dan heeft de rechter een probleem als hij daar niet achter staat. Een rechter beslist altijd in individuele zaken... en die moet ook een, een straf uh, uitspreken die op dat individu van toepassing is... en die in die situatie passend is. En daar moeten zo weinig mogelijk belemmeringen voor gecreëerd worden. Maar als dat de omstandigheden zijn... dan hebben ze toch altijd uiteindelijk het laatste woord en de vrijheid... om een andere straf uit te delen dan, dan staatssecretaris Steven graag wil? Nee, een rechter, die moet, als een rechter vindt dat iemand echt... En, en dat zijn gevallen die voorkomen, gelukkig uitzonderingen... dat het echt goed zou zijn als iemand drie maanden de gevangenis ingaat... dan moet hij dat kunnen doen. En eh, een rechter die moet ook gewoon eh, in alle gevallen waarin hij dat aangewezen vindt... een enkel bandje als straf kunnen opleggen. Ja. Dus het is hier ook sprake van een hellend vlak. Als Steven als als hier ook weer wat over te zeggen krijgt, waar is het einde? Uh, ja, ja het, zijn, het, het, het is een, een, een beetje een, een repeteergeweer. Er komt steeds iets uit wat uiteindelijk toch is beïnvloeding van de rechter... in zijn mogelijkheden om in vrijheid uitspraken te doen. Aan de andere kant, er moet bezuinigd worden. En dit zorgt er wel voor dat gedetineerden minder gebruik gaan maken van de faciliteiten. En dus minder kosten met zich ja, meebrengen. Ja, maar dat is het, het, het tweede punt. Je kunt naar dit uh, probleem kijken wat nu op tafel ligt. Van ja, Wie heeft hier gelijk? Welke belangen zijn hier aan de orde? Uh, bezuinigingsbelang, belangen van personeel in gevangenissen om hun baan te behouden. Belangen van rechters om hun zelfstandigheid te behouden. Maar je kunt ook alles overslaan en kijken wat is het netto resultaat van dit alles... En als het netto resultaat is, of dat nou vanwege bezuiniging is of iets anders of niet, als het netto resultaat is dat er uh, de korte vrijheidsstraffen vermeden worden door een enkelbandje op te leggen, dan ben ik daar een voorstander van. Zo kun je het ook bekijken. Wat is uiteindelijk de uitkomst van dit alles? Ja, maar dat komt omdat u inhoudelijk gewoon denkt dat zo'n enkelband uh, goed is. Ik Als straf denk, om op te leggen. Ik denk dat, eh, en volgens mij ben ik niet de enige... en hebben we daar in het verleden ook gezien... dat rechters, eh, volgens mij in de meerderheid er ook zo over denken... dat korte gevangenisstraffen eigenlijk helemaal geen soelaas bieden... en dat dat eigenlijk alleen maar negatieve eh, consequenties heeft. Is dat zo? Want in de beleving van veel mensen... Dat zie je het ook op de site staan, wordt überhaupt getwijfeld... of het opleggen van een enkelband wel een straf is. Elke vrijheidsbenemende maatregel die aan een burger... door de overheid wordt opgelegd, uh, is een straf. We hebben heel veel soorten straffen. Dat begint bij de voorwaardelijke geldboete. We hebben voorwaardelijke taakstraf, de, de onvoorwaardelijke taakstraf... voorwaardelijke gevangenisstraf. Dan gaat iemand niet eens naar de gevangenis... maar dan krijgt hij een waarschuwing. Als je het toch een keer doet, dan moet je wel komen. Dus die merkt er eigenlijk helemaal niks van. Daar, dat is al uh, zo oud als de weg naar Rome. Dus er zijn allerlei... Uh, verschillen in straffen. En de rechter moet uit dat hele pakket de juiste straf kunnen pakken. Het opleggen van een enkelbandje... waarbij iemand aan allerlei voorwaarden kan worden gebonden. Hij mag zijn huis niet uit, hij mag alleen met toestemming... mag hij uh, een, uh, een keer met zijn vrouw mee... of een keer zijn kinderen ophalen van school. Dat zijn gewoon straffen. Ja, hoe, hoe zijn de verhalen van cliënten van u... die met zo'n enkelband rondlopen? Hoe ervaren zij het? Um, de mensen die met een enkelband rondlopen en daar, daardoor bijvoorbeeld hun werk kunnen houden... wat ze anders zouden zijn kwijtgeraakt, die uh, vinden zelf dat het, uh, dat het een straf is. Dat ze daardoor belemmerd worden in hun vrijheid. Een deel van de vrijheid valt weg, maar die zien de grote voordelen boven het simpelweg... Uh, het voorbeeld wat even net noemde, uh, zes weken in de gevangenis zitten... met alle consequenties van dien. Ja, Maar dan kom je natuurlijk op het, het aspect van de afschrikfunctie of vrijheid... Uh, die een onderdeel kan spelen bij, bij het opleggen van een straf. Ja. Het is logisch dat een cliënt van u of een gedetineerde... dat ziet als een voordeel ten opzichte van vastzitten. Maar is het daarmee nog wel een passende straf? Nou ja, of het de passende straf is, dat is uiteindelijk aan de rechter. Als de rechter vindt dat in een bepaalde zaak... Uh, kan worden volstaan met een enkel bandje, bijvoorbeeld in plaats van zes weken gevangenisstraf... dan is dat uiteindelijk de passende straf. En uh, je kunt ook zeggen, ja, als we om naar, naar vergelding kijken... Van, dan moet iemand de gevangenisstraf in of preventie. Nou, neemt u van mij aan dat er geen boef is die zegt... Uh, goh, als ik gepakt word, dan moet ik zes weken de gevangenis in. Uh, dan doe ik het niet. Maar oh, als ik gepakt word, krijg ik enkelbandje, dan doe ik het wel. Zo werkt het gewoon niet. Bij de gevangenis van Scheveningen er hangt een spandoek met de tekst... gaan met een enkelband naar het strand, wat volgens mij wel de weerstand aangeeft... Ja, maar dan gaat natuurlijk ook de vraag spelen... welke belangen zitten achter zo'n spandoek? En dat, dat vertroebelt deze discussie. Uh, gevangenispersoneel, het is een goed recht om er tegen op te komen... maar iedereen kan natuurlijk ook wel bedenken... dat daar ook uh, andere belangen achter zitten... die niks met het enkelbandje als zodanig te maken hebben. Namelijk iedereen die met een enkelbandje uh, thuis zit... zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring... en levert dus daar geen werk op. Nee, maar het moet wel gecontroleerd worden door de mensen van het gevangeniswezen. Ja, nou ja, dus dat, maar, ze zullen een afweging maken van hoeveel banen gaat dit kosten, staat onze werkgelegenheid op de tocht. Dat zij terecht uh, zorgen hoor. Dat, dat, dat, dat mogen die mensen rustig doen. Maar in de discussie moeten dat soort belangen natuurlijk wel onderkend worden. En dat vertroebelt een beetje de discussie, vind ik op dit moment. Ja. Als het dan gaat om het gebruik van die enkelband als, als bezuinigingsmaatregel. Want u twijfelde hè, toen ik vroeg een enkelbandje is de ideale methode om te bezuinigen. Waarom twijfelt u om ja of nee even nou, niet te zeggen? Eh, omdat ik uiteindelijk heb gekozen voor uh, ja. Omdat het natuurlijk gewoon bezuinigen, uh, het, het bezuinigt, het levert geld op. Het kost minder geld dan iemand die uh, in een gevangenis of ergens anders in een gesloten inrichting zit. Dus als je zegt, kun je zo bezuinigen, dan is het antwoord ja. Uh, dus ik moest kiezen tussen ja of nee en uiteindelijk koos ik uh, voor ja. U schetst nu het, uh, het beeld van hoe het is voor iemand die gestraft wordt met een enkelband of uh, een gestelstraf krijgt. Voor de samenleving is, is het wel te controleren? Ja, ja. Je kunt een, een enkelbandje wordt gewoon in de gaten gehouden. Dat is allemaal iemand die een enkelband om heeft, is te volgen. Er, gaat een, er zijn allerlei systemen voor, er gaat ergens naar alarmbel rinkelen als de persoon uh, buiten een bepaalde afstand komt van waar die mag zijn. Dus het is te controleren. Ja. Maar ook dan moet je weer zeggen, kijk nou eens naar andere modaliteiten van straffen. Een, iemand die een voorwaardelijk gevangenisstraf krijgt, daar hoeft niet eens wat gecontroleerd te worden, want uh, die heeft gewoon zijn straf te pakken, maar merkte niks van. Heb ik nog nooit eigenlijk serieus protest tegen gehoord. Iemand die een taakstraf krijgt, ja, uh, die, die moet op enig moment die taakstraf gaan, gaan uitvoeren, maar ook daar is helemaal geen controle bij wanneer die dat gaat doen, hoe dat nou precies gaat. Dus je, je kunt ook uiteindelijk niet alles controleren, maar de technische mogelijkheden om iemand met een enkelband goed te controleren zijn er juist uh, volop. Ja, dan moeten ze niet te vaak ontsnappen, want dan gaat het natuurlijk uiteindelijk nog heel veel kosten met zich meebrengen om zo iemand weer op te sporen en weer vast te zetten. Nou, dat opsporen, dat valt over het algemeen uh, wel mee. En ook daar hebben we weer tal van andere straffen waar medewerking van de betrokkenen vereist is, bijvoorbeeld een taakstraf. Daar moet iemand ook gewoon zelf komen om te gaan werken. Doet hij dat niet, dan moet hij ook opgehaald worden na een tijdje. Dus dat speelt ook eigenlijk helemaal niet specifiek... voor het enkelbandje, dat probleem. Kunt u zich voorstellen dat mensen bang zijn... voor de veiligheid in de samenleving... als er in één keer veel meer mensen met elektronisch huisarrest... In, uh, op straat rondlopen? Of in de buurt van hun huis? Nee, daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. Want het gaat hier om mensen die anders... een korte gevangenisstraf zouden krijgen. En dat zijn niet gevaarlijke mensen... waar de omgeving bang voor moet zijn. Dat zijn mensen die gewoon ook nu gewoon onder ons verblijven. En dan even een paar maanden ziek zijn of op vakantie zijn... en dan ook gewoon weer terugkomen. Uh, waar mensen wel bezorgd voor kunnen zijn... is dat iemand die een baan heeft, een huis heeft... en dat kwijtraakt en voor drie maanden de gevangenis ingaat... of die daar misschien niet dingen leert... Die die beter niet had kunnen leren... en of die persoon niet gewoon beter zijn baan en zijn huis had kunnen houden... met het oog op het voorkomen van recidieven. Op onze website schrijft een luisteraar... de lieden die in aanmerking komen voor zo'n bandje, u omschreef ze net... Uh, deze zegt, zijn toevallig net de witte boordjes van de VVD. Niet gewelddadig, maar wel hufters. Ondersteunt een beetje de porté van die uh, mening. U formuleerde hem iets anders, maar... Nou, kijk, als het gaat om mensen die een huis hebben en een baan hebben... dan is dat natuurlijk een bepaald segment van de mensen die strafbare feiten plegen. Uh, maar ook anderen komen gewoon voor een enkelbandje in aanmerking. Mensen die uh, een winkeldiefstand plegen of een woninginbraak. Die, uh, dat, dat wordt ook vaak afgedaan met een aantal maanden gevangenisstraf. En daarvoor in de plaats zou dan dat enkelbandje komen. Even terug naar het statement van de, dat de rechters hebben gemaakt. Uh, zij komen er ook mee aan het moeten een afschrikfunctie hebben een straf. En die is wellicht in het geding als er veel straffen met enkelbanden worden uitgedeeld. Vindt u dat dat een argument mag zijn? U zei na lang twijfelen, een afschriftfunctie van straf is belangrijk. Nee... Nee, dat is, kijk, uh, criminelen die strafbare feiten willen plegen, die gaan niet denken wat voor straf krijg ik en dan een afweging maken van nou, dan doe ik het maar niet. Het gaat daarbij veel meer om de pakkans. Uh, hoe groot is de kans dat ik gepakt word? En niet de afweging van wat voor soort straf krijg ik. Maar het merkwaardig in het standpunt van de rechters vind ik wel dat toen we jaren geleden begonnen met de taakstraf, toen was het zo, dan als je een straf kreeg tot zes maanden, dan kon de rechter zeggen, nou, dat doe ik voorwaardelijk, dus het hoef je niet te zitten, onder voorwaarde dat je dan maximaal zes weken uh, gaat werken. Dat, dat werd in, in zeer ruime mate toegepast. Er werden bijna alle uh, korte gevangenisstraffen, dus tot zes maanden, werden vervangen door een taakstraf. Dus ik geloof er niet zo in dat rechters in Nederland uh, uh, zoveel hel zien in korte gevangenisstraffen. De raad spreekt ook over het maatschappelijke draagvlak dat ontbreekt. Is dat iets om rekening mee te mogen of moeten houden? Dat is zeker iets om rekening mee te houden, maar dan vooral in die zin... dat de maatschappij eh, goed wordt voorgelicht over wat straffen precies is... wat een enkel bandje precies is, welke voorwaarden daaraan vastzitten... wat de nadelen van korte gevangenisstraffen zijn. Als de samenleving goed wordt geïnformeerd... en veel beter dan nu over wat de strafrecht in zijn algemeenheid is... dat zou een hele goede manier zijn om het draagvlak... voor dit soort maatregelen te vergroten. Om te voorkomen dat er emotieleidend gaat worden. Ja, precies. De stelling vandaag is: Het is goed dat rechters bezwaar maken tegen extra enkelbanden. Ruim 700 mensen hebben inmiddels gestemd. 86% maar liefst is het eens met die stelling. 14% is het ermee oneens. En u kunt reageren en meepraten door te bellen op 0800 1101. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Mark Westerdorp spreekt. U is strafrechtadvocaat in Den Haag. Ik ben uh, langs belangstelling geluisterd naar het verhaal van uw gast, meneer Plasman. En ja, ik deel eigenlijk een belangrijk punt wel zijn mening. Uh, het is prima dat rechters bezwaar bezwaar mogen, mogen maken. Met de inhoud ben ik het niet eens. is inderdaad, uh, zeker als je lichte gevangenisstraf, als je naar kijkt, dan is een uh, recidieve risico uh, nogal wat groter. Kijk, op zich, de rechters prima gelijk dat ze uh, uh, niet willen dat deven zich met hun zaken bemoeien. Ja. Wat ook nog belangrijk is, dat, dat op een gegeven moment een wetswijziging is gekomen waarbij rechters eigenlijk de mogelijkheid niet meer hadden om werkstraffen op te leggen als dat al een keer gebeurd was. Nou, die situatie kunnen we uh, hier dan in elk geval weer een klein beetje mee terugdraaien. Want nu kunnen ze dan in elk geval, hè, wat het belangrijk is eigenlijk dan wel dat ze keuze in hebben, dat ze dan toch nog een, uh, een andere vorm zou kunnen opleggen dan die uh, verplichte... Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Uh, ik ben het uh, eens met de stelling. Ja, uw gast die lijkt... Uh, uh, klinkt heel humaan, maar in feite vind ik hem eerder heel dictatoriaal... omdat hij weet... Dat de overgrote meerderheid het uh, niet met hem eens is. Het establishment... Over de werking van een enkelband bedoelt u? Ja, en het establishment die is altijd erg benauwd. Uh, afschrikking, uh, genoegdoening en handhaving, uh, daar schieten ze van in de krant. En uh, nou nee, een enkelband vind ik, uh, vind ik uh, geen straf. En ik, ik ben één ding wel met hem eens, de pakkans uh, moet uh, verhoogd worden. Ik ben uh, echt voor een humane basisvoorziening, bad, brood, bed en goed eten. Uh, ja, zelfs voor privacy, enkelvoudige cellen. Mm. Uh, contact wordt er ook tussen uh, criminelen beperkt. Maar geen enkelband? Uh, nee, nee. Okay. en ook niet voor uh, religievoorkeursbehandelingen uh, en dergelijke. Dat is allemaal peperduur. Uh, dus uh, ja... Uh, Duidelijk, dankjewel. Ja, dank. Goedemiddag, stand.nl. Uh, ja, goedemiddag met de dames Breda. Uh, ik ben namelijk mening als uh, de politiek, in dit geval meneer teef zich met het recht gaat bemoeien... dan is het recht geen recht meer. Dat is eigenlijk de hoofdzaak waar... in hoofdzaak wil ik er zo op reageren. Ja, dus goed dat de rechters... Uh, openlijk bezwaar hebben gemaakt daartegen. Uh, in, fe in feite wel, in feite wel. Dat is ook gewoon nodig. Uh, Enkelbandjes en zenuwen wordt daarbij gevoeld bij zie je als een echte straf. Ja. Heeft u het idee dat er een sprake is van een hellend vlak? Dat de politiek het meer en meer probeert? Ik denk van wel, ja. Dus goed dat ze nu aan de bel trekken. Oké, okay. dank u wel voor uw reactie. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goeiedag. Ik ben John Emmons. U mag het zeggen. Ja, ik ben het totaal eens met de rechters. Want uh, meneer Teven gaat een beetje stoel op, vanuit de stoel de wetgevende macht... gaat hij invloed proberen nog verder te krijgen op de rechtgevende macht. Mm -hmm. En dan moet hij met zijn handen afblijven. Dat is zijn, uh, ze krijgen richtlijnen, de rechters. Maar nu gaat hij uit bezuinigingsronde... Uh, dat doen met die enkelbandjes. Ik vind het onzin enkelbandjes. Als mensen iets doen waar ze niet aan horen te komen... horen ze straf te krijgen. Natuurlijk, meneer Plasman, is net als met uh, het slagen bij, rij, bij uh, rijscholen... hoe meer hij er uh, van die straf af krijgt... hoe beter zijn score is, hoe beter zijn klanten uh, kringen. Nou, hij zegt een enkelband wordt ook wel degelijk ervaren als een straf. Ja, nou, ik, ik, ik ken er toevallig een binnen onze verenigingen... die een enkelband heeft gehad, maar wij wisten nog eens dat hij een enkelband had. Maar dat is dus, toch niet zo'n rand? Nee, nee, ik, dat, nou ik in de taak waar hij was wel. Maar goed, uh, ik ben er niet bang voor, dat, dat, want dat zijn geen gevaarlijke mensen. Dat, laat ik daar weer even naar uitgaan. Dus dat verwacht ik wel van een rechter, dat hij een straf geeft aan, aan niet-gevaarlijke mensen. Maar uh, gewoon zware straf in Nederland, dan, uh, dan wordt er ook wel eens een keer een keuze bepaald. Hé, hey, dat moet ik niet doen. En meneer Teven moet maar eens een keer op zijn ministerie, niet in de gevangenis, hè, niet in de bewakers, op zijn eigen ministerie gaan kijken... Waar kan ik die hele grote kant doorhalen om eens te bezuinigen? En daar kan hij veel meer bezuinigen dan op zijn gevangenis sluiten, enkelbandjes en dergelijke. Okay, duidelijk, bedankt. Goedemiddag, standpunt.nl. Met uh, Ralf Margenand. Goedemiddag. Hallo. Ik sluit me aan bij de laatste zin van de vorige spreker. Die bezuinigingen die moeten ergens anders gevonden worden. Niet op het gevangeniswezen, niet op onderwijs en niet op de, gezin, de gezondheidszorg. Dat is mijn eerste. Maar vervolgens, ik ben er dus ook absoluut niet voor dat zo iemand met een, met een enkelbandje thuis. Er zijn gevallen bekend dat ze dat enkelbandje verwijderd hebben. en dat dat totaal niet opgemerkt is. Dus dat is één punt. Dan denk ik ook, als de straf niet zwaar genoeg hoeft te zijn volgens de rechter. geef ze dan een forse boete. Dan heb je helemaal dat met dat enkelbandje naar nee, niks. En taakstraf is het idem dito. Als, als mensen, dat noemen we, zou ik liever dwangarbeiders willen maken. stop ze in de gevangenis en van daaruit wordt er gewerkt. En, en niet eh, zoals nu gaat, plantsoentjes. Eh, Gaan, gaan schoffelen en dat soort zaken. Dat, ook dat loopt niet. Straf is straf. En dan moet je dat ook als straf uh, uitlaten. En de enige straf is een zelfstraf, wat u betreft. Ja, nou, en voor de rest, uh, ja, dat was het eigenlijk. Oké. Okay. nog uh, veel plezier en geluk met Lisa. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, mensen van Loesburg. Uh, ja, ik ben het ook helemaal niet eens met, uh, met, het, uh, met het standpunt. Die enkelband die is uh, uh, uh, uh, niet een bezuiniging. Maar er komen zoveel werklozen komen hierdoor... dat het zelfs duurder is als uh, op de lange termijn duur. En uh, mensen ervaren niet als straf. Nee. straf geef je in de gevangenis en daar zet je ze vast. Maar dan even, de stelling gaat er vooral om... of het goed is dat rechters aan de bel hebben getrokken... dat ze die extra enkelbanden niet er zijn willen opleggen als straf. Omdat ja. Teven op hun stoel gaat zitten helemaal mee eens. De minister die moet daar helemaal niet gaan zitten. Moet je het er helemaal niet mee bemoeien. De rechters bepalen de straf en die zal uitgevoerd worden. Okay. Dat is recht. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag met dan Meermels. Om... Ja, ik wil toch zoeken naar een beetje praktische en wellicht wat ludieke oplossing. Ik heb vanmorgen gehoord dat er zoveel problemen zijn in die vluchtelingenkerk... om de illegalen die niet als gevangenen behandeld willen worden, om die goed op te vangen. Mm -hmm. Mij denkt dat je het, het een met het ander kunt combineren. Uh, gevangenissen zijn doorgaans in Nederland correcte plek waar je uh, je basisvoorzieningen hebt, uh, zonder puinzooi. Daar kunnen uitgeprocedeerde mensen rustig hun uh, vervolgtraject uh, Met de, uh, de deur op slot? Uh, nee, hoeft niet met de deur oh. op slot. Maar gewoon meldingsplicht. En diezelfde meldingsplicht geef je aan al deze uh, lichte gestraften die mogelijkerwijs met meldingsplicht uh, uh, uh, uh, uh, in plaats van een enkelband... Uh, ook uh, gestraft zijn. Want het okay. is niet leuk. En dat ja. liet men vroeger bij uh, vreemdelingen doen. Die gingen gewoon naar het politiebureau. Die moesten zich wekelijks melden. Of studenten Student, buitenlandse studenten, buitenlandse werknemers, iedereen moest zich daar melden. En dan maakte de politie een aantekening en je ging je weer weg. Goed. Dat kun je, als je dat oplegt aan Nederlanders, dan merken ze dat heel vervelend ja. is dat je moet wachten. en Je moet je wekelijks melden. Mevrouw Ummels, mooi verhaal en een ludieke actie. Dank u wel voor uw reactie nog. Tot zover de reacties van onze luisteraars op de stelling. Het is goed dat rechters bezwaar maken tegen extra enkelbanden. Strafrechtadvocaat Peter Plasman, u heeft meegeluisterd. Uh, veel steun in ieder geval voor de stellingen. Teven moet vooral niet op de stoel gaan zitten van, uh, van de rechters, van de rechtspraak. Ja, beide onderdelen van de stelling eigenlijk ook dat men tegen het enkelbandje is. Ja, dat uh, wordt komt ja. toch wel heel vaak naar voren. Heeft dat nou echt allemaal met voorlichting te maken... of bent u nou een van de weinigen die gewoon voorstander is? Nee, ik denk, ik denk dat er heel veel mensen die het, uh, de, de strafrechtpraktijk van binnenuit kennen... hier een voorstander van zullen zijn. En ik snap ook niet wat er, uh, welk redelijk argument er tegen in te brengen is. Want het enige waar ik voor pleit is dat de rechter een breed sanctiepakket... tot zijn beschikking heeft... om uiteindelijk tot de ja. goede straf te komen. En als een rechter drie maanden gevangenisstraf wil opleggen... dan doet hij dat gewoon. Dus uh, wat, wat bij geldboete, voorwaardelijke gevangenisstraf... taakstraf, uh, voorwaardelijke taakstraf... waarom het enkelbandje daar niet tussen zou passen... dat ontgaat mij eigenlijk. Spelen kosten voor de samenleving? Vindt u überhaupt een rol in, in de rechtszaal? In de straf die je op moet leggen? Um, voor de rechter regelen? niet. Nee, nee, nee. Voor de rechter. Kijk, in zijn totaliteit spelen. Bij alles wat in de samenleving gebeurt, speelt het kostenaspect een rol. Zo zit onze samenleving in elkaar. Maar dus een rechter... ga je nu ook voor bezuinigingen die gewoon doorgevoerd moeten worden. Ja. Moet een rechter daar dan misschien wel rekening mee gaan houden? Nee. De rechter moet niet een taakstraf opleggen. of een, of een uh, enkel bandje. omdat hij zelf gaat denken. als ik hem naar de cel stuur, dan kost dat de overheid te veel geld. Dat mag nooit een argument zijn. Dan moeten eens dus maar terugschrijven naar staatssecretaris Steven dit is niet werkbaar of haalbaar voor ons. Kom maar met een andere oplossing. Ja. Twee in één cel bijvoorbeeld? Nou, daar ben ik ook heel erg op tegen, behalve als het vrijwillig gebeurt. Ja, en dat is wel de bedoeling, hè? 50 procent geloof ik moet dat uh, gaan worden. Goed, ik dank u wel voor uw uh, toelichting. U uitleg over Peter Plasman, strafrechtadvocaat. Het is goed dat rechters bezwaar maken tegen extra enkelbanden. Was de stelling vandaag. Ik zal nog even versen, kijken hoeveel mensen er inmiddels hebben gestemd en of er iets is veranderd. Ja, we gaan richting de duizend stemmen. 932 mensen hebben op precies zijn hun stem uitgebracht. En nog steeds een overweldigende meerderheid is voor. 87%, namelijk is het eens met die stelling. 13% is het ermee oneens. Tot zover kunt u nog heel de middag blijven reageren via onze site www.stand. Zometeen hier op Radio 1 vrijdagmiddag live vanuit de Kroon in Amsterdam met Jan Mom. Blijf luisteren, dus fijn weekend en uh, ik ben maandag weer. Tot dan, dag.